Twee uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De gevluchte Syrische premier Hijab heeft de politieke en militaire kopstukken in zijn land opgeroepen te breken met het regime van president Assad. Hijab deed dat op een persconferentie in de Jordaanse hoofdstad Amman. Het was de eerste keer dat Hijab in het openbaar sprak, ruim een week na zijn vlucht naar Jordanië. Hijab zei dat het einde van het regime van Assad nabij is. Het bewind staat volgens hem in moreel, financieel en militair opzicht op instorten. De regering zou nog maar een derde van het land in handen hebben. De overgelopen premier is de hoogste functionaris die het regime van Assad terug heeft toegekeerd. Bij een inval in een kassencomplex in Blijswijk is een grote hennepplantage ontdekt. De hennep was verstopt tussen de peperplantjes. Volgens de politie stonden er 12.000 planten en 90.000 stekjes. De politie deed de inval vanwege een groot onderzoek naar mensenhandel. Er zijn zeven mensen aangehouden. Ze waren waarschijnlijk gedwongen aan het werk in de kassen. Behalve in Blijswijk waren er invallen in Waddingsveen, Den Haag en Oude Pekela. Wat die hebben opgeleverd is nog niet bekend. Tegen de leider van de extreemrechtse Nederlandse Volksunie, Constant Kusters, is een werkstraf van 40 uur geëist wegens het aanzetten tot discriminatie. Hij zou zich vorig jaar november tijdens een demonstratie in Enschede beledigend hebben uitgelaten over buitenlanders. Justitieverslaggever Robert Bas. En een aantal medestanders van hem, dat waren zo'n 40. Die hebben leusgroepen als eigen volk eerst, Nederland voor de Nederlanders. En leuzen als AliB en Moestava gaat toch terug naar Ankara. En dat is volgens de officier van justitie beledigend voor minderheden. En daardoor ook strafbaar. En daarom eisten zij deze straf tegen hem. En ook toegende demonstranten vlaggen met een natiekruis. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, de NVVE, opent morgen een tijdelijke meldlijn voor mensen die naasten hebben geholpen bij zelfdoding. Met deze meldlijn vraagt de vereniging aandacht voor de schrijnende situaties waar die mensen vaak in terechtkomen. Directeur De Jong. We hebben de indruk dat er een heleboel mensen zijn die in grote nood zijn omdat zij uh, dit gedaan hebben. Uh, een naast geliefde geholpen bij uh een zelfdoding. Dat is in Nederland strafbaar. En zij eh, hebben daardoor gewetensnood. Daarnaast is er waarschijnlijk zelfs nog een tweede groep... die een grote gewet gewetensnood heeft omdat ze juist niet geholpen hebben. De NVVE gebruikt de verhalen om politici ervan te overtuigen... dat hulp bij zelfdoding niet langer strafbaar moet zijn. De speciale meldlijn blijft twee weken open. Rond deze tijd begint in de ridderzaal in Den Haag de huldiging van de Olympische medaillewinnaars. Ze worden ontvangen en toegesproken door premier Rutte. De koningin is er vanmiddag niet bij. Zij ontvangt de sporters op 18 december tijdens de viering van het 100-jarig bestaan van het NOC-NSF. De huldiging in Den Haag is te volgen via nos.nl. Dan is het weer nog vrij zonnig, maar op steeds meer plaatsen stapelwolken. In de loop van de middag enkele stevige buien met kans op onweer. En het wordt een graad of 25. Morgen nog wat warmer, in het zuiden en oosten mogelijk 30 graden. Tegen de avond regen en onweersbuien. AMB verkeersinformatie. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat 2 kilometer file voor Maastricht. Op de A50 Arnhem richting Oslo. Ook 2 kilometer tussen Knopert-Valburg en Knopert-Ewijk. Er was een ongeluk met een vrachtwagen eerder vandaag op de A76. gelegen richting Heerle. De weg is nog steeds dicht. Tussen Nut en knopert Tenesse, staat 2 kilometer file. Verkeer richting uh, Keulen kan het beste omrijden door Venlo te volgen. Via de A67, A73, A74 en in Duitsland via de A61. Ten slotte nog een treinmelding. Door een overwegstoring tussen Winterswijk en Zutphen... hebben treinreizigers op dit traject een extra reistijd van meer dan een uur. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Mag je fixen en Jeroen Snel... Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de dag. De rol van ouders is heel belangrijk, dus zowel voor de financiële opvoeding om nou ja, te leren hoe ze nou het slimst met hun geld om kunnen gaan, als die financiële steun. Ja, we luisterden naar Annemarie Koop van Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibut. Nibut maakt vandaag bekend dat ouders flink bij moeten passen voor hun studerende kinderen. Vanmiddag bij ons de gast, staatssecretaris van onderwijs, Halbe Zelstra. Meneer Zelstra, hebben uw ouders ook diep in de buiden getast toen u ging studeren? Uh, nee. Ik had een bijbaan als uh, postbode. Uh, en dat verdiende in ieder geval toen uh, nog, uh, nog best goed. Uh, dus ik uh, kon mijn studieschuld uh, eigenlijk uh, meteen na afloop uh, afbetalen. Heeft u daarom zo lang over de studio gedaan? Nou, ik heb twee studies tegelijk ja. gedaan. Uh, zes jaar vier maanden, dus dat valt volgens mij uh, reuze mee. Dat is algemeen bekend. Vic uh, Meijer, historicus, uh, ook hoger onderwijs dusgenoten. Ja. ja. Uh, zelf en ook 30 jaar in het hoger onderwijs gezeten. Al, als student? <laughs> nee, als, uh, als docent. Nee. Uh, zelf betaald of de ouders die toch konden bijspringen? Uh, ik studeerde in de jaren 60 en toen was er studiebeurs nauwelijks. En mijn ouders hebben grotendeels gedaan. Uh, en die hadden vijf kinderen, groter maar ik, van de vier gestudeerd hebben. Dus die hebben. Krom gelegen. Mijn vader was ja. leraar, en mijn moeder was onderwijzeres. Ga je nagaan hoe dat vandaag de dag zou moeten zijn? Hè? Maar mijn kinderen, ik weet niet van welke generatie de heer Zelstra is. Ja, ik ben 43, dus. Ja, nou, nou, nou, de... maar, maar dan spreekt de heer Zijlstra niet de waarheid. Want mijn kinderen hebben in diezelfde leeftijd gestudeerd. Die hadden een uitgebreide studiebeurs. Die, ik weet het nog precies, ik heb het gisteravond na Ik neem aan dat dat toch wel de waarheid was. Dus 620 euro ah. gulden in de maand. Ja. Ja. Dat, maar, waar, dat was de generatie. Maar daar had meneer Zelstra misschien niet genoeg aan. Hè. Dan maar, ging maar, maar, de vraag die mij gesteld was, was of mijn ouders moesten bijbetalen. Precies. Ja, dus niet. Nee, Hey, straks meer. Straks meer. Jij ja, hier, Zagstreum. Jij bent werkzaam voor Youth for Christ. Ook een studiebol geweest? Nou, studiebol. Ik heb commerciële economie gestudeerd. Nou, ik, ik zeg ook. studiebol. En uh, zelf betaald? Um, deels zelf betaald, deels ouders. Okay. Waar ik heel blij mee ben. Ja, dank, dank, dank. De dichter bij de dag is uh, Frank van Pamelen vandaag. Zijn samenvatting van alles wat we hier aan tafel bespreken... hoort u tegen half vier. En als u een vraag of opmerking voor ons heeft... misschien wel aan de staatssecretaris van Onderwijs, Halbe Zelstra... ga dan naar nu op internet... of reageer via Twitter en gebruik dan hashtag DIDD. <tied> Ja, maar eerst aandacht voor een, nog een huldiging van de Olympische sporters. Premier Rutte heten de winnaars van de gouden, zilveren en bronzen medailles vanmiddag. Welkom op het Katshuis. En NOS-collega Menno Reemmeijer is daarbij aanwezig. Menno, goedemiddag. Zijn ze gearriveerd? Ja, ze zijn uh, om half twee ontvangen door premier Rutte in het torentje op het uh, Binnenhof. En daarnaast een klein stukje lopen, een minuutje lopen naar de Ridderzaal... waar de zaal inmiddels helemaal vol zit. En de sporters nog achter gesloten deuren staan in de rolstaal. Daar uh, staan ze te wachten totdat ze zo meteen naar binnen worden geleid. Het zou om twee uur beginnen. We zijn wat verlaat, dat moet ik wel hmm. zeggen. En waarom worden ze eigenlijk niet door koningin Beatrix ontvangen? Dat is toch Normaal. normaal Normaal gesproken wel na de Spelen in Vancouver. Vier jaar geleden ook na de Spelen in Peking uh, zijn ze meteen ontvangen. Nu heeft het Hof ervoor gekozen, in ieder geval de koningin ervoor gekozen... om um, het allemaal te doen als NOC NSF het 100-jarig bestaan viert op 18 december. Maar dan zijn we toch een beetje uit de sfeer van de medailles? Ja, er kunnen natuurlijk nog wel meer uh, argumenten aan de grondslag liggen, Jeroen. Uh, <laughs> dat, dat, dat weet jij ook. Je weet ook dat we nooit weten wat er in het Hof van de Koningin rond speelt. Maar ik, zeg, ik zeg vakantie. Ik denk het ook. Italië. Nou, ik denk gezegd, eerlijk gezegd vanuit Italië kunnen we wel terugkomen. Ik denk eerder dat ze in Argentinië bijvoorbeeld uh, is... waar ze zomers ook nog wel eens komt. Of misschien gewoon haar tijd nodig heeft. Want ze heeft een ontzettend zwaar half jaar achter de rug. Ja. Uh, dat weten we allemaal. Daar hoeven we verder niet al te veel over uit te wijden. Maar natuurlijk alles rond Friso. En het kan ook gewoon geweest zijn dat ze van tevoren heeft gezegd... de zomer is me dit keer heilig. Ik wil misschien wel in Londen zijn. Ik wil misschien wel in Italië zijn of in Argentinië. Wie zal het zeggen? Maar ik heb mijn rust nodig en we doen het keurig in, uh, in december. Maar goed, zoals gezegd, dat weten we niet. Um, wat we wel weten is dat er toespraken zijn. Zometeen uh, premier Rutte, die ze dus al ontvangen heeft... gaat ze ook nog een keertje hier in de Ridderzaal toespreken. En er komen er nog meer toespraken. Ook Edith Schippers. En Edith Schippers, dat is de minister van Volksgezondheid... maar ook van Sport. Ja, en die gaat, uh, uh, zoals we uh, verwachten... en eigenlijk ook wel zeker weten... koninklijke onderscheidingen uit, uh, uitdelen. En dat is normaal gesproken aan de mensen... die een gouden medaille hebben gewonnen. Daar zit weer uh, een dingetje bij. Want als je uh, vier jaar geleden al een keer een lintje hebt gehad... dan is het niet vanzelfsprekend... dat je dit keer ook krijgt. Dus de vraag is of ah. Marianne Vosvoort, wielrennen, die goud had, en Ranomie Kromovi Jojo, of die vandaag ook uh, nog een, link, een onderscheiding kregen. Uh, vier jaar geleden was ze met Ankie van die kreeg toen een beeldje, want die had in Athene weer een onderscheiding gekregen. En dan laatste dingetje dan nog eventjes, als we het toch over Ankie hebben, die is er natuurlijk mee gestopt na zeven waanzinnige spelen. Uh, en de vraag is even, dat weet ik ook niet, kan ik niet uh, voorzien, of ze hier een onderscheiding krijgt, een hogere krijgt ze dan, of op een later moment. Oké, okay, nou dat horen wij misschien straks van jou, want we we komen nog bij je terug. Bedankt voor nu. Ja. We gaan naar Halbes uh, Zelstra, staatssecretaris van Onderwijs. Net terug uit Utrecht. Daar was u vanochtend en vanmiddag. Om eigenlijk de studenten, de nieuwe studenten... tijdens de introductieweek uh, budgettips uh, te geven. Wat voor tips heeft u de studenten kunnen meegeven? Nou, de budgettips worden vooral gegeven door budgetcoaches van onder andere Nibbet, waar u wel eerder aan refereerde. Uh, nou, een van de dingen. Is gewoon heel erg gezond boerenverstand. Is uh, als je boeken nodig hebt, uh, je kunt ze nieuw kopen. Uh, nou, als je dat doet. Uh, koop het dan bij een boekhandel die studentenkorting geeft. In elke studentenstad uh, heb je die boekhandels. Uh, nog uh, verstandiger kan zijn. Uh, er zijn veel boeken die gewoon nog van het vorige jaar uh, beschikbaar zijn. Koop ze dan uh, tweedehands. Maar dat uh, is ook zo oud uh, als soort... de weg naar Rome. Dat deed ik ook al in mijn tijd. Ja, maar alles wat oud uh, als de weg naar Rome is. is niet per definitie verkeerd. Uh, en, uh, uh, dus het is, uh, eigenlijk komt het alles op hetzelfde principe neer. Welke uitgave je ook doet. Denk erover na. Kan dat goedkoper? Heb ik het echt nodig? Uh, en, en maak een bewuste nou. keuze en geef het niet zomaar uit. Of gewoon geen boeken kopen? Nou, dat is voor studies wat moeilijk. Hoewel er steeds meer uh, digitale programma's zijn. Uh, dus in die zin uh, zit er wel ontwikkeling in. Maar ik zou een student toch niet willen aanraden om nee. geen boeken kopen... om uh, daarmee een uh, studie uh, proberen te halen. Dat lijkt me geen... Misschien budgetair wel goed, maar studietechnisch niet. Nee, tien punten uh, geeft het niet in, in ieder geval. Op nummer één staat, bespreek je financiën met je ouders. Ja en vraagt ze om tips. Ik dacht, vraag ze gewoon om geld. Dat is een veel betere tip. Nou, ik, ik denk dat een van de dingen die uh, uh, belangrijk zijn, is dat, dat studenten juist afleren om gewoon naar geld te vragen. Uh, bijna alle studenten zijn uh, 18 jaar of, uh, of ouder, dus, dus volwassen. Hè, ze, ze mogen stemmen. Uh, uh, voor de wet zijn ze, uh, zijn ze zelfstandig. Uh, dan moet je ook zelfstandig die keuzes gaan maken. Maar je ouders hebben rijke ervaring. Gebruik die ervaring. Overigens zien we, He, dat heeft ook het NIBUD onderzocht. Dat drie kwart uh, van de studenten doet het eigenlijk over het algemeen prima. Maar een kwart van de studenten heeft echt uh, moeite om financieel uh, goede beslissingen te nemen. Nou, gebruik de ouders, gebruik uh, je omgeving. Uh, denk erover na. Dat is waar het om gaat. Ja, want juist vandaag wordt bekend dat het NIBUD uh, zich grote zorgen maakt. Uh, onder andere vanwege de lang studeerboete, A3000 euro. Uh, ze kunnen gewoon niet rondkomen met het geld wat er is. Maar nou, de studiefinanciering is ook niet bedoeld om mensen volledig te laten rondkomen. Uh, het zit gewoon in het systeem ingebakken dat we ervan nou, uitgaan. Maar, dat maar er zonder ouders kom je er gewoon niet. Nee, Sterk nog, het is zelfs wat, wettelijk uh, in, ligt vast dat er een sprake is van een ouderlijke bijdrage. Ja. En daarom hebben we ook een aanvullende studiefinanciering, voor die ouders die niet in staat zijn financieel om een ouderlijke bijdrage te doen. Uh, springt het Rijk in en krijgt, kunnen studenten een aanvullende studiefinanciering krijgen. Uh, dus dat geeft dat denk ik wel helder aan dat we van ouders ook een bijdrage uh, verwachten. Ik had het al over de lang boete 3000 euro... voor als je gewoon te lang aan het studeren bent. Het is overigens geen boete, maar dat geldt er zijn. Zo wordt het wel ervaren, denk ik, door de studenten. Hoe zou u het noemen dan? Nou, het is uh, een, een verhoogd wette collegegeld, want je mag gewoon studeren. Een boete is iets voor wat je niet mag doen. Uh, nee. wat, de keuze die gemaakt is, is... Uh, we verwachten van studenten een hogere investering. En die studenten die, uh, nadat ze vier jaar nominale studieduur hebben gehad... en daar bovenop nog twee jaar extra... Uh, als we dan hun studie nog niet af hebben, zeggen we dan verhogen we het, het, uh, het collegegeld. Toch een beetje als straf? Nou, het is een, een aanmoediging om in ieder geval het tempo in je studie te houden. Fik, ja. wat vind je ervan? Vic, mij een historicus. Een maatregel. Want kijk, je hebt bij de universiteit heb je lichte studies en zware studies. Ja. En wat zie je nu al? Je zit duur op scholen dat kinderen kiezen lichte pakketten. Dat ze allemaal alfa-gamma vakken gaan studeren. Het land wordt vergeven dus voor met, met sociaal-psychologen. Kijk je nu naar de beta vakken. Daar krijg je bijna niemand voor. En mijn zoon heeft mijn in Delft gestudeerd. Daar krijg je 15, 16 eerstejaars. Terwijl je vandaag net ziet bij de economie... wat is de enige sector die goed gaat, dat zijn de olieproducten... Daar moet je dus niet een boete geven. Daar moet je stimulans extra geld voor geven. En dat hoor ik het kabinet En de studenten zeggen. blijven weg omdat ze ook bang zijn... dat ze het niet Tuurlijk redden dat is in die periode. Tuurlijk, omdat moeilijke studies. Ze ja, kiezen vrij de Nee, Maar dat wordt één aspect vergeten. En dat is nogal belangrijk. Zware studies, uh, uh, klopt. Maar zware studies, bijvoorbeeld uh, de studie net aangegeven... Uh, uh, die heeft een langere een nominale studieduur. En dat is uh, je nominale studieduur. Net als die langer is, krijg je ook op een later moment... Uh, te maken met een, uh, een verhoogd collegegeld. Dus uh, dat soort dingen uh, houden wij uh, natuurlijk uh, toch rekening mee. Maar wat gebeurt willen... er dan als je begint aan zo'n studie... maar je redt het niet en je, en je stapt over? Dan blijft toch het precies hetzelfde resultaat? Ja, maar uh, ook voor, voor alle studies geldt. Of je nou psychologie doet, of je doet uh, uh, uh, mijnbouwstudie... of welke studie je ook doet. Er uh, staat een, een bepaalde studieduur voor mag je langer over, over doen? Hè? Je mag ook zeggen van... ik ga bijvoorbeeld een tijdje in een uh, studentenbestuur zitten. Al die mogelijkheden uh, uh, zijn er. Um, maar als je twee jaar langer over doet dan, dan de nominale studieduur... Ja. Studie of je nou drie, vier of vijf jaar mm -hmm. is... dan zeggen wij op een gegeven moment... Ja. dan vragen we een hogere bijdrage. Maar wat gebeurt en, dan er dan als je overstapt? Rekenen. Dat ja. is mijn vraag. En een van de dingen die je kunt doen met die twee jaar... Uh, die je extra hebt, hè? is... Nou, na een jaar kom je erachter dat het was niet de goede studie was. Uh, uh, dan is dat niet meteen dat de kassen begint te rinkelen. Ja, ja. Uh, en het, waar het om gaat, is zowel geldelijk, het onderwerp van vandaag... maar uh, ook op het gebied van studiekeuze... dat studenten, uh, uh, aankomende studenten, nadenken van welke studie wil ik doen. Wat zijn bijvoorbeeld ook mijn baankansen? Ja. En deze, daar is dit soort studies weer enorm goed. goed. Maar een jaartje hier of daar kan je juist helpen met je oriëntatie natuurlijk. Ja, kijk, als wij hadden gezegd van uh, uh, dag één... nadat je uh, over de nominale studieduur heen gaat... ben je meteen uh, aan de beurt voor een hoog collegegeld... dan had ik het verwijt uh, terechtgevonden. Maar dat is uitdrukkelijk niet voor nee. gekozen. Om juist, het kan een verkeerde studiekeuze zijn... het kan zijn dat je zegt van... ik wil bijvoorbeeld een half jaar of een jaar... in een studentenvereniging uh, in het bestuur gaan zitten. Kan allemaal, maar uiteindelijk... en dat moeten we goed in de gaten houden gemiddeld betaald, uh, uh, betalen we voor elke student elk jaar 6.000 uh, uh, euro uh, als maatschappij. Uh, ja en, en dat blijft doorlopen. Dus we mogen ook van die studenten als tegenprestatie verwachten dat ze een beetje tempo maken met I, hun studie. Jij ja, hier is extreem. Hoe luister jij naar het betoog van de staatssecretaris? Met Zweedse wortels, hè? Want met Zweedse er, wortels. Hoe is het daar geregeld? Zullen we ja nee, kijk, is, Zweden is een uh, was een socialistische staat bijna. Um, nou, ik vind aan de ene kant vind ik het wel goed um, dat er wel wat tempo wordt gemaakt... om, in, uh, nou ja, om je studie gewoon af te ronden. Um, nou ja, de staatssecretaris zegt ook, het kost 6000 euro per jaar een student. Um, aan de andere kant, ik vind het freewheelen om het zeg maar, zo te zeggen van studenten... dat ze kijken van, oké, okay, waar ben ik goed in? Waar liggen uiteindelijk mijn interesses? Dat is toch wel in die periode dat je dat ontdekt bij jezelf. Oké, okay, aan welke kant wil ik opgaan? Dus in die zin, um, ja, ik, ik hang er ja. een beetje tussenin. En nou, hoe nou, nou. hebben ze dat in Zweden dan geregeld? Um, om eerlijk te zijn weet ik dat niet. Oké. Okay. Uh, <laughs> Goed, laten we nog eens naakken. De meningen lopen uiteen. Uh, de studenten zelf uh, hebben we even gepolst. We luisteren even naar een aantal reacties. Ik ben uh, Leon van Barskot, Ik ben 22 jaar. En ik studeer al 3,5 jaar Electrical Engineering op de Technische Universiteit in Eindhoven. En ik heb uh, daarnaast in verschillende commissies gezeten. En voor mij geldt nu, uh, als ik niet binnen een half jaar mijn bachelor haal, dat ik uh, boven de 1600 euro. Uh, ...collegegeld nog 3000 euro extra moet betalen. Mijn naam is Kar Heijneman. Ik ben voorzitter van het Landelijke Studentenvakbond. De langstudeerboete geeft vooral problemen voor uh, schijnende gevallen... ...en voor uh, studenten die eigenlijk helemaal geen boete verdienen. Uh, op dit moment dreigen 77.000 uh, studenten slachtoffer te worden van die langstudeerboete. Uh, en een groot gedeelte daarvan... ...heeft daarvoor een geldige reden zoals een andere studie gekozen, een bestuursjaar gedaan of andere nuttige dingen... ...of omstandigheden zoals ziekte of een familielid waar het slechter mee ging of wat is overleden. Onder studenten bestaat inderdaad een angst voor de langverdeerboete. En dat verhoudt sommige studenten er ook van om aan een studie te beginnen of om hun studie nog af te maken... Um, dat is onder andere wat ook uh, naar voren is gekomen bij uh, de hogeschool in Holland. Uh, dat een grote groep studenten, uh, enkele duizenden, wellicht zich niet meer op, uh, gaat inschrijven... En de langstudeerboete studeerboete zorgde dan dus niet voor dat mensen sneller gaan studeren, maar dat mensen misschien helemaal niet meer gaan studeren. De voorzitter van de LSVB, de vakbond van studenten, staatssecretaris uh, Halbe Zelstra. Er was wat uh, verwarring vandaag over die uh, lang studeren boete. Uh, laten we het toch maar boete noemen. Uh, het kabinet had beloofd schrijnende gevallen uh, te ontzien. Uh, uit de praktijk waren er toch ineens gevallen bekend van de studenten die gestraft zouden worden. Hoe zit het nu precies bijvoorbeeld als je ziek bent en moet veranderen van studie? Nou, wat, het, wat geregeld is, is dat uh, iedereen die chronisch ziek uh, is of gehandicapt... krijgt standaard een jaar extra. Dat is met de studiefinanciering zo, geldt ook voor de langste deelmaatregel zo. Daarbovenop geldt ook dat als je een studie volgt... ik noem maar een voorbeeld, je volgt een studiedans. En je krijgt bijvoorbeeld een auto-ongeluk. Uh, je hebt iets aan je been waardoor je niet meer kunt dansen. Uh, en dan moet je een nieuwe studie gaan doen. Dan begint de teller gewoon op nul te lopen. Dus alle jaren die jij hebt uh, gebruikt voor die dans... tellen niet mee voor een langstuderen uh, maatregel. Maar dan moet het wel zo zijn dat je om die reden, omdat je echt vanwege de aandoening die je hebt de studie niet meer kunt volgen, uh, uh, en dat moet niet een andere reden zijn. Dat moet dan binnen een jaar uh, die wisseling moet binnen een jaar plaatsvinden. Uh, nou, die wisseling zal normaal gesproken plaatsvinden... op het moment dat jij uh, je studie niet meer kan gaan maar, doen. Maar stel, ik ben drie jaar dus bezig met een bepaalde studie... Ja? Uh, vanochtend hoog in de want je bent bijna uh, afgestudeerd. Hè. Je moet bij wijze van spreken nog één tentamen ja. doen. Uh, je krijgt een auto-ongeluk. Uh, je kunt, je, je, kunt je, je, je, je studie daardoor niet afmaken. Dan begint gewoon voor een nieuwe studie de teller op nul. Dat is, maar dan moet, die, dan moet die aandoening ook de, daadwerkelijk invloed hebben... op de studie die je volgt natuurlijk. Ja. En dat is natuurlijk altijd de discussie. Nee, dat er geen misbruik wordt gemaakt. Ja. Maar goed, dat is de, de, denk ik eindelijk helderheid... omdat er toch verwarring was nou, dit, dit staat gewoon in de wet. En, dus dit is ook kijk, wat de Karolins die Dit is niet aan was, de studenten verteld. die ja, dit hier is aan studenten uh, verteld. En ja. kijk... Um, uh, als iemand roept van uh, we hebben een schrijnend geval en het is uh, uh, niet geregeld. Dan wil dat niet per definitie zeggen dat A uh, het niet geregeld is. Want dat is het. En B we communiceren naar alle studenten via de website van Duo. Uh, maar zelfs krijgen ze allemaal één keer per jaar een overzicht van al deze zaken op, uh, op de mat. Wat hebben ze gehad. Uh, het, het komt er uiteindelijk ook op neer dat men natuurlijk de informatie leest. Bij deze student is er overigens iets anders aan de hand geweest. Uh, hier heeft uh, iemand van Duo gewoon niet. Uh, uh, precies het goede verhaal vertelt. Dus daar lag het uh, uh, maar daarmee is het niet zo dat de, de, de, de regering het niet heeft geregeld. Maar goed, een menselijke fout kan altijd gebeuren. Je meteen u, uh, dat is ook wat u als antwoord gaat geven aan Carole Schouten... van Christine, die u uh, schriftelijke vragen hierover gaat stellen. Nou, dan gaan we dit uh, antwoord over ja. wat ik net uh, heb gegeven. Um, uh, het viel al even in het fragment net. Uh, in Holland, uh, daar maken ze zich op deze hogeschool groter zorgen omdat maar liefst 5% van de studenten uh, gaat uitvallen... omdat ze bang zijn dat ze dat dus niet halen, die studie, binnen de jaren. Ja, ik vind dat, ik vind dat, denk ik, twee opmerkingen daarover. Het eerste is, ik weet niet waarom die studenten zich niet opnieuw hebben ingeschreven. In Holland is uh, om allerlei redenen in het nieuws geweest. Dus er kunnen ook zomaar andere redenen zijn... waarom die studenten zich niet hebben ingeschreven. Uh, u, u, u denkt dat er een verband is tussen... De publiciteit uit het verleden en dat men nu een andere school kiest. Ja, dat zou ook kunnen. Uh, ik weet het alleen niet. Dus ik vind de, de gemakkelijke conclusie die in Holland trekt uh, vooral heel gemakkelijk. En uh, ze mogen iets meer kijken, denk ik, ook naar de, de specifieke situatie van de betreffende hogeschool. Een tweede is, wat mij ook zeer bevreemd... Uh, het is buitengewoon onverstandig voor studenten als ze zeggen van nou, dan maak ik mijn studie daarom niet af. We hebben namelijk in Nederland een prestatiebeurs. Dus studiefinanciering, de gift, is een, is een gift. Maar als jij je studie niet haalt wordt binnen het een, schuld? een jaar, dan wordt het een schuld. Dus als jij zegt, nou ja, ik moet nog een half jaar... en ik ben niet bereid om dat verhoogd collegegeld te betalen... dan heb je een veel grotere financiële klap dan als je dat wel doet. En ja. het is sowieso heel verstandig om te investeren in je toekomst... door een studie te doen. Uh, uh, ook als je er wat langer over doet en wat meer moet betalen. Want je toekomstig inkomen ligt gewoon aantoonbaar, significant hoger. Op 12 september uh, verkiezingen... Is het niet schrijnend dat misschien dan de situatie wel weer heel anders is... als het gaat om steun in de Kamer qua beleid? Op 1 september ja. gaat dit allemaal van kracht worden, waar we het over hebben. En op 12 september is er helemaal geen draagvlak meer voor in Den Haag. Nou, weet u, bij de vorige verkiezingen was er een meerderheid van partijen... die waren voor het sociaal leenstelsel, ook mijn partij uh, uh, uh, uh, was en is daarvoor. Nog steeds? Uh, ja, nog steeds. Uh, maar toch, ondanks die meerderheid die in de verkiezingsprogramma stond... Is, is het er niet gekomen en kwam de langste de Het was een coalitieonderhandeling. Uh, dit was een punt wat, wat uh, toen het CDA heeft ingebracht. Ja, en dan is dat de afspraak en die voer je uit. Hoe dat straks gaat lopen? Nou, laten we eerst de verkiezingen maar eens hebben. Dan moet er nog, uh, en dat wordt nog een uh, gezellige uitdaging... moet er nog een, uh, een coalitie uh, gesmeed worden van welis, welke signatuur uh, dan ook. En dan zal blijken wat het nieuwe beleid wordt. Maar het is, nu daar al is anders, al staan. Want het staat niet eens in het verkiezingsprogramma meer van de VVD, uw partij. Nou, stekker nog. Wij, de die boete heeft er ook nooit in gestaan. Dus wat, wat u betreft vervalt hij gewoon weer. Nou, kijk, uh, even als. Ik zit hier als staatssecretaris. Uh, ik voer beleid uit waar wij als kabinet uh, voor hebben getekend. En daar staat dit in. Maar dat is dus niet uh, uw beleid. Als VVD-kandidaat, uh, laat ik daar nou heel helder in zijn. Uh, wij waren voor een sociaal eenstelsel en dat zijn we nog steeds. Uh, dus dat is niet anders. Maar het zal pas na de verkiezingen blijken... na coalitieonderhandelingen, wat een nieuw regeerakkoord inhoudt. En dan, uh, als je al iets anders wilt dan een langste maatregel. En dan zul je nog gewoon weer een wet moeten maken. Dat duurt ja. uh, uh, geruime tijd. Dus het, het, het dat scenario dat het voor één die... jaar zal gelden, dat... zal zich niet voordoen. Nee, want het is dan jammer voor die studenten die dan net in die periode zitten. dat het financieel het minst is. Ja, maar u moet rekenen dat de langste deel maatregel... Uh, is niet geld wat bezuinigd wordt uit het onderwijs. Dat is geld wat ook weer terug het onderwijs ingaat. Uh, in kwalitatieve verbeteringen. Uh, ja, maar dus als, die die studenten... als je die langste deel ja, maatregel... Ik, ik, ik heb het zou... nu vanuit het oogpunt van de student. Ja, zeker. Maar daar waarom... ben ja, ik het ook niet helemaal mee eens. Ik heb 30 Zichtbaar... jaar. Eerst tien jaar in het middelbaar onderwijs gezeten... toen dertig jaar bij het universitair onderwijs. Ik heb gezien dat de laatste twintig jaar... het universitair onderwijs gewoon is afgebroken. Vroeger kon meneer Zijlsga zelf kon zes jaar en vier maanden studeren... en zegt hij, was ik snel. Nu moet je binnen vier jaar klaar zijn. Hij deed Met andere... twee studies, hè? Ja, nee, maar goed, er stond zes jaar voor één studie. He, ik heb daar gewoon ook zes en een half jaar over Gewoon normale tijd. Maar nu is dat allemaal veranderd. Vier jaar. Dus dan is de marge dat je gauw in langs terecht komt. Is vrij snel aanwezig. Maar ik, ik, aan regel, Ik, ik heb hem gemist bij mevrouw Van, dat, dat me van Bijsterveld weet. en bij de heer een samenhangend beleid ja. van het onderwijs verbeteren, en dan moeten ze uitdelen. Je moet dus ook kijken, wat krijgen studenten aan, aangereikt? Hoeveel uur college het lopen? Het ligt ze? niet helemaal aan de student zelf, zegt, Nee, niet helemaal. Zegt ik vind, ik vind ja. het onderwijs wordt van bovenaf afgebroken. De, de scholen zelf zijn het de niet de nee, het nee, maar, in de school, en eerlijk gezegd, termen als het wordt afgebroken, uh, ja, terwijl... Dat kunt u toch gewoon constateren? Nee, maar laten terwijl, we nou even de feiten op een rij zetten. Als u kijkt bijvoorbeeld naar de Times Higher Education Ranking, dan staan we in de top van de wereld. Wat wij als kabinet nu gedaan hebben, en daar vinden we elkaar denk ik wel, is, ik heb gezegd uh, als staatssecretaris, het hoger onderwijs is jarenlang betaald op aantallen studenten. En wat je dan krijgt, is kwantiteit. En wat we willen, is kwaliteit. Wat we dus gedaan hebben, met geld dat onder andere uit die langstudeermaatregelen is gekomen, dat gaat terug naar de instellingen, dat wordt verdeeld op basis van kwalitatieve uh, afspraken die we met hen maken. Dat leidt nu al tot een enorme impuls in de kwaliteit van het, uh, van het uh, hoger onderwijs, en dat zal de komende jaren moeten doorgaan. Maar ja, en dan komen we terug op het beginvraag. Als je die, langs die maatregel niet zou willen voortzetten... prima, kan, maar dan zul je wel iets anders moeten doen. Want het geld wat nu in investeringen... in de kwaliteit van het hoger onderwijs wordt gedaan... moet ergens vandaan komen. En dat groeit niet aan de boom. Dus partijen die zeggen van, we willen er van af... Uh, uh, die moeten ook een alternatief schetsen. De VVD zegt, doe dan een sociaal leenstelsel. Maar een beeldschetsen, wat ook andere partijen doen... van, schaf hem af... En dan komt alles goed. Dat is gewoon niet reëel. Ja. Want dan ben je, ben je gewoon 400 miljoen euro kwijt... wat je jaarlijks in het hoger onderwijs moet investeren. En dat zou pas echt slecht, maar slecht zijn. Want nog voor even voor de qualiteit. helderheid, een sociaal leenstelsel... dat is dus gewoon 100% een lening. Helemaal geen basisbeurs meer. En dat wordt dan terugbetaald exact. na de studie. Als mensen hopelijk ook een baan hebben. Ja. ja. Maar voelt het Alleen, zich als, niet, ze hebben. Voelt het Alleen zich als ze een baan hebben. Ze moeten namelijk een inkomen hebben van 120% uh, uh, uh, minimumloon. Uh, en dan pas gaan ze afbetalen, hebben ze dat niet, hoef je niet af te betalen. En betaal je ook geen rente meer? Uh, de rente loopt uh, uh, natuurlijk door, ja. uh, maar je betaalt alleen af als je inkomen hebt. Maar en voelt dan u 20, na 15 jaar uh, is het zo dat als er dan nog een rechtschuld is, dan wordt hij kwijtgescholden. En nu ga ik hem echt stellen, voelt u zich niet een beetje gespleten? Want u ja. moet nu als staatssecretaris die langs de deur boeten... Verdedigen, maar als VVD'er staat u daar helemaal niet achter. Nee, maar kijk, uh, uh, ik vind als, als staatssecretaris zit je gewoon uh, in het kabinet... en heb je een regeerakkoord uit te voeren. En dat doe ik ook gewoon. Een, dus een oud regeerakkoord inmiddels. Nee, een ja, hij geldt uh, is gegaan, Waar de boel wat verzacht is. Nee, het, dat, uw naam is er zelfs aan verbonden. Ja, daar kan ik ook niet zoveel aan doen. Uh, Bent u daar blij dat, mee? Is toch, dat is toch vreemd? Als u zegt, ik ben er niet eens echt helemaal zo van overtuigd... maar ik, ben, ik heb het opgedragen. ergoed oh, doe oh, oh, ik dat. Nee, nee, maar kijk... Uh, ik ben zeer van overtuigd uh, dat studenten in Nederland... meer moeten bijdragen aan hun studie. Ja, en dan heb basis. je gewoon verschillende middelen waarop je het ja, kunt doen. Dat tof, kun je doen met een langstudeermaatregel. Dat kun je doen met een sociaal leenstelsel. En dat is een politieke keuze. En eerlijk gezegd, voor alles valt wat te zeggen. Uh, en ik heb, uh, uh, en dat vind ik nog steeds, uh, de langstudeermaatregel... Uh, heeft een, de, de, de logica van... wij laten de studenten die langer studeren betalen. Niet alle studenten. Je kunt ook voor een simpeler systeem kiezen met een sociaal leenstelsel. En dat is waar uh, mijn partij voor kiest. Maar ik denk dat voor alle zaken uh, iets te zeggen valt. De kern is hetzelfde. Namelijk, in tijden dat uh, de financiële middelen geringer zijn... vragen wij aan studenten een hogere bijdrage om, uh, voor hun eigen toekomst. Want daar gaat het maar dat is wel om. iets wat en u persoonlijk tekent. Uh, er zijn al collega-bewindslieden die er toch eerder voor gaan liggen. En ik denk bijvoorbeeld aan Hans Hille hè, van ja. Defensie, de minister... die zegt, ja, maar dit gaat te ver. Dit, dit, hier ga ik gewoon voor liggen. En dat heeft u niet echt uh, aangekleven. Maar, maar, ik wist toen ik uh, in het kabinet stapte... Uh, dat dit uh, uh, uh, een afspraak was. En ik ben van de uh, route. Als je een afspraak maakt, ja. dan hou je er aan. En dan komt u dan met een mokerslag... je niet afspraak gaat uh, lopen, uh, dat je die afspraak toch niet zo gezellig vond. dan had je gewoon die baan niet moeten nemen. Zo bent u opgevoed, misschien. Dat is misschien het Friese karakter. Hans Hille loopt uh, Miesemauzen. Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik ben van de afspraak. Uh, afspraak is afspraak. en hoe anderen daarmee omgaan, dat is aan hun. Vic Ja, ik zie nog een hoop sombere dingen. Maar ik ben het wel met de heer Zijlstra eens. Het geld moet natuurlijk ergens vandaan komen. Maar. Ik mis bij dit kabinet het samenhangende beleid tussen de onderwijskwaliteit en wat de studenten moeten doen. Maar dan heeft u toch echt niet opgeleverd? Natuurlijk wat... heb ik opgeleverd. Je... Ik heb er middenin gezeten. Ik heb die studenten gehad. Ik, ik heb het gewoon vanaf de werkvloer gezien. U ziet het alleen vanaf een, een nota. Ik niet te boos ja, worden ik, ik, ik zie het vanuit het. Uh, huh? Van, van, van uit de en je ziet gewoon dat ze met een mindere vooropleiding aan de universiteit komen... en de opleiding is twee jaar verkort. Dan kunt u nog niet zeggen dat de kwaliteit gehandhaafd wordt. Maar eerlijk gezegd, de opleiding is de afgelopen jaren niet met twee jaar verkort... en ook niet de afgelopen tien jaar. Nou, Hoeveel is het dan nu? Vier jaar? Uh, dat ligt aan de opleiding, er zijn ook vijf- en zesjarige opleidingen. Ligt welke, zesja welke zes jaar. Uh, je hebt bijvoorbeeld een theologische opleiding, om maar even bij de EU te blijven, die dan 7 u... jaar is. Nee, dat is niet waar. De theologische opleiding is vier, maar dan doe je de beroepsopleiding domineer erbij. Nee, want dat is, we hebben een bachelor- en master-systeem, maar dat wordt een beetje uh, mis en ja. mouw zo nu de andere kant op. <laughs> uh, maar waar, waar ik het punt wat ik even wil maken. Uh, er is uh, in 2010 een rapport uitgekomen van de commissie Veerman. Ja. Dat is door studenten, door docenten, door uh, instellingen, door de politiek breed omarmd. En ja, ik, waarom zeg ik, u heeft niet op zitten letten. Ik op, ja. He, Het beleid van dit kabinet, en dat is ook uh, door iedereen Goed. onderschreven... Uh, is een uitvoering van precies dat rapport Commissie Veerman. We hebben nu in gang gezet al datgene wat de Commissie Veerman heeft aangeraden. We zijn er nog niet, want dat is een route tot 2025. Want het onderwijs, dat weet u als de beste, ja. verander je niet in een jaar. Uh, maar we hebben nu die, die, die wissel juist omgezet. Niet meer op kwantiteit, niet meer op aantallen, maar, maar op kwaliteit. Maar kwaliteit. Uh, dus u blijft het, jij blijft het uh, volgen in de komende tijd. Halbe Zelstra, dank voor dit moment. Na het nieuwsoverzicht van half drie praten we aan deze tafel door met staatssecretaris Halbe Zijlstra. Jair Zagstreum van Youth for Christ. En historicus bij je. Nu is het nieuws van half drie, gelezen door Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. In de Ridderzaal is de huldiging van de Olympische medaillewinnaars aan de gang. Ze zijn achter gesloten deuren al ontvangen door premier Rutte. En nu dus met z'n allen in de Ridderzaal en Rutte is daar ook weer bij. De ombudsman doet verder geen onderzoek naar het incident rond een schoppende agenten in Rotterdam. Ombudsman Brenningmeijer ziet daar na vooronderzoek geen aanleiding voor. En ook het OM laat de zaak verder rusten. De zaak kwam in het nieuws doordat omstanders hadden gefilmd dat de agenten een arrestant schopten. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig leven zijnde opent morgen een tijdelijke meldlijn... voor mensen die naasten hebben geholpen bij zelfdoding. Die hulp is strafbaar. Met de meldlijn wil de vereniging aandacht voor de situatie... waar die mensen vaak in terecht zouden komen. En de politie is op jacht naar leden van een bende... die actief is in Zaltbommel en omgeving. Afgelopen nacht werd op acht plaatsen huiszoeking gedaan. Er dus zijn vuurwapens, drugs en vals geld in beslag genomen... En een van de bendenleden werd afgelopen nacht aangehouden... door een arrestatieteam op de A12. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB verkeersinformatie. de A76 van Geleen naar Heerlen staat file tussen Nut en Knopen ten S 2 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De weg is helemaal dicht richting Duitsland. Verkeer richting Keulen kan dan ook het beste omrijden via Venlo. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, welkom terug bij Dit is de Dag met hier aan tafel staatssecretaris Halbe Zelstra van Onderwijs. Jair Zakstreum van Use for Christ en historicus Vic Meijer. U kunt uh, reageren op onze uitzending via onder andere Twitter. Gebruik dan hashtag DIDD of ga naar onze website En We maken nog een jump in de tijd. Er komen steeds meer mensen bij op aarde. Er ontstaan clans, stammen en volken. De maaster zei tegen een kil die Abraham heette. Ga plannen uit je hut. Verlaat je trijp, je familie. Ga naar het land dat ik jou zal aanwijzen. Ik zal jou de vader van een groot volk maken. Ik zal je blessen. Ja, weet iemand aan tafel waar dit citaat vandaan komt? Fik. Is dit Genesis? Ja, nou, je bent goed op de hoogte van de straattaal. Uh, ja, ik heb net uh, met de Zagström uitgezeten te praten. Ik, ah, je, je bent voor. Ja, maar, maar, maar, maar, maar meneer Zelstra, wist u het? Nee, ik zal eerst zeggen dat ik dat niet wist. <laughs> nou, dat, dat neem ik u ook echt niet kwalijk. Maar uh, we gaan er alles over horen van je, je Zagström. Jij weet er namelijk alles vanaf. Uh, waar luisterden we nu precies naar? Was Genesis uit de Bijbel? Ja, dat klopt. Ja. En uh, daar waar. Um, nou, het is een verhaal waarin God, zeg maar, Abraham roept om uh, naar uh, een ander land te trekken van waar hij woont. Ja, dit is dus uh, de straatbijbel, zou je kunnen zeggen. Maar dit uh, uh, is een project waar jij bij betrokken bent. Leg uit. Uh, waar, waar, waar, waar gaat het over? Nou, we zijn. Um, Youth for Christ heeft verschillende jongerencentra in, um, in Nederland en met name in de grote steden. En uh, er zijn, we hebben veel contact met jongeren in uh, achterstandswijken. Uh, maar ook jongeren die um, uit Zuid-Amerika komen en um, de Antillen. En zij. Um, ze hebben wel iets met het christelijke geloof, alleen weet je niet precies hoe het, uit, hoe het in elkaar zit. En uh, een van de werkers, Daniel de Wolf, die heeft dus geprobeerd om uh, ja, met hun ook het geloof uit te leggen. En die uh, begon dan uh, een stuk uit de Bijbel te lezen, maar na twee zinnen toen uh, gingen de lichtjes in hun ogen uit. En toen de staat hij, ja, de vertaling sloeg niet echt aan. Zeg nee, maar. nou ja, goed. Ook simpele <lacht> vertalingen sloegen niet aan. En, uh, en toen op een gegeven moment uh, toen. Uh, er kwamen een aantal dingen bij elkaar. En uh, toen hebben we gezegd van nou, laten we gewoon een straatbouw gemaakt maken. En we zijn afgelopen najaar nou met de, de torri van Mattie. Het evangelie van Matthäus uh, hebben we uitgebracht. Ja, en, er is uh, toen heel veel om te doen geweest. Positieve reacties, ook wat negatieve natuurlijk. Ja, met maar positief moet ik zeggen. Uh, dat hadden we niet verwacht op die manier. En, um, en we zijn nu uh, dit najaar komen we met genesis. Hoe die torri begon. En... Um, ja, dus dat, en op die manier zeg maar om toch die jongeren met wie wij werken in de achterstandswijken. Um, of in ieder geval met name de jongeren op straat. te vertellen: van, oké, okay, maar dit is zeg maar wat er in de Bijbel staat. Maar waarom vind je dat zo ontzettend belangrijk? Nou, wat wij. Um, wij willen gewoon graag. dat is de missie van Youth for Christ ook. wij willen graag jongeren bekendmaken met de persoon Jezus Christus. En omdat we geloven dat, um, nou, dat hij een, een toegevoegde waarde kan zijn in hun leven. En. Um, nou ja, en om dat verhaal te kunnen vertellen, moet je het wel op hun niveau en, uh, ja, vertellen. Ja. Hoe dat klinkt als de straatbijbel aan de man wordt gebracht in een jeugdgevangenis... dat wil de verslaggever Vrij weten. Vijf allochtonen tienerjongens komen een klein lokaal binnen... en geven netjes een hand aan Daniel de Wolf, de schrijver van de Tori van Matti, En hij is gekomen samen met rapper-muzikant Rivellino Richters. All right. We brengen nu die tori van Matti. Matti. Luister nu even naar die Taki en Taki. We brengen de Bijbel op zijn strati, strati. Want het is de Tory van Matti. Uh, ik loop die Wakka op mijn flex op patta. Ik breng die Big op naar boven aan mijn tata. Ik breng Door uh, de, de bekendheid rondom uh, de Tory van Matti kreeg ik veel uh, uitnodigingen om daar iets over te vertellen, onder andere in jeugdinrichtingen. Dus ik presenteerde iets uh, over de Straatbijbel. En hij doet iets met rap en uh, talentontwikkeling. Ja, welkom. Goedemorgen. Leuk dat wij een uurtje met jullie uh, aan de slag mogen. Over de straatbijbel, maar we gaan ook dingen doen uh, met de rap. We gaan praten over talent. En jullie houden van uh, hiphopmuziek, of niet? Ja. <laughs> en uh, in hiphop zijn beats belangrijk, maar ook teksten zijn heel belangrijk. Klopt. Ook omdat er waarheid in zit. En het raakt je. Ja, toch? Ja. Dan heb ik hier een, uh, een boek. Dat boek is een paar duizend jaar oud. Ik vond het wel een slim idee zeg maar, van die Tory van Marty. Zeg maar, zodat ook jongeren zeg maar, ook zich in het geloof gaan verdiepen. Zeg maar. Want veel jongeren die lezen erbij Bijbel niet meer zeg maar, omdat ze het niet begrijpen. Jezus zei... In het Koninkrijk van God zal het zijn als een keel die op een verre reis ging. Deze papi was, laten we zeggen, een platenbaas van een raplabel. Hij riep drie van zijn artiesten bij zich en gaf ze cash money. Van zijn eigen doekoe gaf hij ze dat ja het is ook leuk zeg maar om een stukje qua straatouw en zo toch weer terug te Dat was wel gezellig zeg maar. op een gegeven moment toen ik straatouw hoorde zeg maar dan ga je je een beetje blij voelen zeg maar dan voel je je een beetje thuis zeg maar, maar als ik, zo bij, ik, heb, ik heb op mijn cel heb ik ook een bijbel die is zo dik ja, ik heb maar twee bladzijden ervan gelezen zeg maar. niet dat ik deze heb zeg maar. dan ga ik kijken of die verschil erin zit. Zeg maar. oké okay, dat is eigenlijk hetzelfde verhaal op een andere manier Wat, waar gaat het waar gaat het nog meer over talent toch? over de talent juist dus God heeft je allemaal talent gegeven? Dan Doe er wat mee. mee. Ja precies. Doe er wat mee. Moet je eerst weten wat je talent is natuurlijk. Nou, dan gaat Rivalino zo met jullie uh, over in gesprek. Ja. Ik zal mezelf voorstellen, ik ben Rivelino. Ik ben uh, artiest en talentencoach. Uh, dus ik heb wat, uh, een beat meegenomen en ik zal dat van mezelf laten horen. Ah. Het werd deze tijd. Ik breng het woord op straat, ik draai er niet omheen, maar breng het recht voor zijn raad. De tijd dat het licht overwint van het waard is gekomen en de zijn het zich geen raad. Ik heb het een kwaad, voor mededogen en pijn, het is over mensen drukkelen om te weten wie ze zijn. Hun levensdoel is dood van meestal zo'n spoorloze trein. Weet jij dat je in God een nieuwe schepper kan zijn? Wil je weten hoe het voelt om jezelf te zijn? We organiseren dit soort activiteiten zodat ze er buiten ook wat mee kunnen. We hebben bijvoorbeeld ook sollicitatietrainingen, maar ze kunnen ook theorie rijbewijs halen. Ik ben Ellen Broer en ik werk voor het forensisch centrum Teilingen-Eind. Ik ben hier coördinator activiteiten. En Teilingen-Eind is een justitiële jeugdinrichting. Op last van de rechter worden hier kinderen geplaatst tussen ongeveer de 12 en 23 jaar. Met een gemiddelde leeftijd van 16 à 17 jaar. En ik verzorg in de periode dat er geen uh, onderwijs uh, is, de activiteiten. En uh, ja, we hebben hier binnen zelf een uh, imam en een dominee. Dus we zijn hier uh, ook veel met geloof bezig. Uh, en dat heeft me tot denk gezet, omdat wij nu in de ramadan zitten. Dus voor de, voor de jongens die daaraan meedoen uh, ook een aantal activiteiten organiseren. Om ook uh, Daniel de Wolf uit te nodigen. Om uh, hem wat meer te laten vertellen over de straatbijbel die hij geschreven we heeft. You to save me, you uh, uh, uh, uh. to save me. Ja. Dankjewel. Gaan we gaan. Ja, dus gaan. Dat is een van de dingen die ik doe, een van de talenten die ik heb uitgewerkt. Uh, ik had begrepen, jij hebt dus ook. Zou je misschien wat willen laten horen? Ken je ziet je hoofd een beetje of niet. Ja, ik zou het wel kunnen proberen, zeg maar. Ja, oké, okay, Zit vast tussen vier muren, niks te verduren. Vraag de heer elke dag hoe lang moet het nog duren, voordat ik weg mag. Weg van deze plek, weg van deze stress, kan er niet meer tegen. Een aantal verhalen zeg maar, uit, uit de tori van Matti. die gaan zeg maar, over uh, talent. Wat je doet met je talent, en zo kunnen we vaak heel goed een uh, mooie... Uh... Koppeling maken zeg, bij, bij de jongen van nee, hey, maar wat doe jij met je talent? Ik rap en ik zing dan. Daarna vragen we ze zelf wat doen. En kunnen we zeg maar, vaak doorpraten van hey, wie heeft er nog meer talent en wat doe je ermee? Dat is wel wel leuk om te zien en uh, wat anderen geloven, denken over dingen. Ik ben zelf moslim. Een dus, uh, Mattie in de gewone, bij, dat weet ik niet, maar Mattie gewoon hier is, dat betekent gewoon vriend. die komen strak, maar je kunnen mij niks maken. En dan worden de verkiezingen daar aan boord geduid. Ja, dat was de straatbijbel in de jeugdgevangenis. Dat klonk eigenlijk nog best wel, ja, moet ik zeggen, lief hè, naar, naar die jongens toe. In de zin van het gaat dan vooral over talenten en jezelf ontplooien. Maar die, uh, die lui zitten daar ook niet voor niets. Ik bedoel, de Bijbel kennende, heeft hij daar ook nog wel wat hardere uitspraken over. Ja, ja dat, dat klopt. Um, nou, wat we met name zagen is uh, toen we de verhalen van... want de jongeren hebben allemaal meegelezen, de jongeren uit van de straat. Uh, zowel met uh, toen dit boekje De Tori van Matten werd geschreven... maar ook met Genesis. En um, zij waren wel redelijk geschokt toen ze zeg maar, sommige verhalen uit Genesis zeg maar, lazen. Hoe hard en uh, hoe st streetwise zeg maar, uh, dat boek was. En uh, Daniel uh, de Wolf, de, de schrijver van het boek, die zegt ook... Van, ja, Genesis is zo, uh, is zo straat als een stoeptegel... En uh, daarin, dat is wel heel erg rauw, uh, komt sommige van die verhalen op een dak af. Ja, maar, maar goed, het, het klopt hier in de gevangenis. Um, ja, je, gaat, je, wil, je wil een relatie met die jongeren opbouwen. En dan ga je ze niet aflopen zeiken en te zeggen van hoe slecht ze van die zijn. Dus, en dat is zeg maar ook de hele werkwijze van Youth Christ. Van je, je wil ze zeg maar een relatie met doen. van daaruit zeg maar je leven laten zien. En, en proberen op die manier invloed op ze te hebben. Ja, gaan jullie nou met die, die, die straatversie van Genesis, die er nu dus aankomt, uh, hetzelfde doen, ook weer naar de jeugdgevangenis? Ja, nou ja, goed, het, het van de jeugdgevangenissen, dat, uh, die staan er wel heel erg voor open. Um, we, dit was niet de, de eerste keer dat we dit gedaan hebben. Er zijn verschillende uitnodigingen geweest waar we al zijn geweest. Dus ja, dat zullen we wel blijven doen. Ja, dat klopt. Ja, maar dan hoor ik bijvoorbeeld een jongen die is moslim. Ik bedoel, ze vinden het daar geen probleem. Dit is natuurlijk wel heel duidelijk, zeg maar, een christelijke boodschap die je daar brengt. Dat, dat, is, dat is niet lastig. Dat, dat vinden die. die nee, want dat is een redelijk um, ecumeen, om zo te zeggen. Um, al, iedereen mag er komen. De volgende dag is er een imam met een uh, ja. Koran in straat. Al. Ja, nou, nou goed, dat hebben we ook een keertje gedaan. Dat we de Straatbijbel uh, vertelt over de Bijbel. Uh, en ook gewoon een, een imam die er was die over de Koran vertelde. Maar goed, wat je ziet is, zeg maar, dat um, vanuit de Koran zullen ze zoiets nooit doen. En, maar dat heeft natuurlijk ook met uh, hoe dat, de geschiedenis zeg maar, van de Bijbel te maken. Die willen we vertalen in zoveel mogelijk uh, talen. En daar is straattaal ook een deel van. Ja. Nog even, er is nu ook een app van de Torrie van Matti. Krijgt de Genesis Bijbel er ook een? Ja, die krijgt er ook eentje. En uh, daar hebben we al een aantal uh, bekende Nederlanders, zeg maar rappers en uh, voetballers voor benaderd. Om uh, die uh, eventueel in te spreken. Dus. Um... Dat, uh, maar hoe ho ho werkt zoiets? Je drukt op je app en dan? Nee, ja, ja, daar zitten gewoon mp3, uh, mp3'tjes in. Dus je drukt op Play. Jo, en dan, dan krijg, krijg je, je het uh, hoofdstuk van, van Genesis, die je dan te, te horen krijgt. Die dan voorgelezen wordt door, door jongeren of zeg maar een, een, een rapper. In, in echte rapvorm. Zoals nee, we net in straattaal zoals je straat meer okay. goed hebt. Ja. Een echte rapvorm, Jeroen, nou ja, ja, je zit er nog niet helemaal in. <laughs> ja. Maar komt dus een nieuwe app. Schaff hem aan die app. Een nieuw plan. Ja, <laughs> Judith Zagstra, van Youth for Christ, de organisatie die de straatbijbel steunt. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. Ik kan je liefde niet vinden. Ik wil het niet eens proberen. Soms de waarheid zal je blij maken. Dus ik ga je niet liegen. Maar nooit.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 Lissande, my kind of love. Ja, welkom weer bij Dit is de Dag. Naast de gasten die u al hoorde is ook aangeschoven Annelies Schillemans. Mevrouw Schillemans, welkom. Dank Ik ben moeder van twee hoogbegaafde dyslectische kinderen... die niet welkom zijn op reguliere scholen. Reden om voor onderwijs op zee te gaan kiezen. Hoe dat in zijn werk gaat, dat horen we straks na drieën. En dan schuiven hier aan tafel ook nog Henrique en Hugo aan. Uw beide dyslectische zonen. Klopt, ja. 14 minuten voor drie. In dit is de dag is het tijd voor onze tijdmachine vandaag met historicus Fik Meijer. Welkom in de tijdmachine. Naar welk jaar gaan wij terug, Fik? 1964. Wat gebeurde er in 1964? In 1964 was Rupert Murdoch, geboren in 1931, was 33 jaar. En die zette de eerste stap op de weg naar zijn grote imperium... met de oprichting van de Australian, een krant. En vanaf dat moment is hij steeds verder gegaan... heeft hij het ene na het andere krant overgenomen... en uiteindelijk is hij ook nog verder gegaan... in het opzetten van een groot medianetwerk... En daar krijgen wij nu, anno 2012, krijgen wij daar in Nederland mee te maken. Ja. Dus het leek mij aardig om even die figuur Rupert Murdoch te belichten... en wat dat nu voor ons, ons kleine landje... en voor ons speciaal als voetballiefhebbers gaat betekenen. Maar sinds 1964 dus al actief? Ja, de man is 81 jaar... En iedereen wil altijd dat mensen langer doorwerken. Maar of je zo lang moet doorwerken, <laughs> zoals deze man... en die nu plannen maakt met televisie tot 2025... Voor de want, voetbal? Dan is de, man, dan is de man ongeveer 95 jaar. En hij gaat dus maar door met dat immense imperium. Maar wacht even, hoezo krijgen wij met hem te dan maken? Wij krijgen met hem te maken omdat hij nu uh, een belang heeft genomen... in de voetbalprogramma's Precies. van de eredivisieclubs... Ja. En daar is dus een enorm bedrag van 1 miljard mee gemoeid. En dat betaald gaat worden over een periode van 12, 13, 13 jaar. jaar. Ja. En de clubs zijn ongelooflijk blij, want die zien daarin natuurlijk in hun wankele positie financiële ondersteuning. Maar wat gaat het nu betekenen voor de consument? Ja. Want het is in Engeland is het al lang zo. In Engeland heb je het. Hij is daar in 1990 uh, mee begonnen. Toen werd er 300 miljoen van de Premier League betaald. En dit jaar is het 2,3 miljard pond ja. dat al betaald gaat worden. Het ja. aantal abonnees is gestegen van 3 miljoen naar 11 miljoen. Maar het verdwijnt dus steeds meer bij de reguliere... Programma's. Ja, en mensen moeten iedere keer weer meer betalen om de wedstrijden live te kunnen volgen. En iedere keer om live te. En dit het... is nog maar de vraag: op wat voor tijd zit wij de samenvattingen nou, in Nederland dat kunnen is zien? Natuurlijk op de nu publieke zenders. Het grote vraag. En ja. We hebben Rupert Moore de, de, de afgelopen jaren meegemaakt met al die intrige verhalen, met al dat afluisteren. Met News uh, of the world. En uh, met News of the World. Iedereen kent de verhalen. En ja, nu heeft deze man vooral zich nu op dat Media Imperium gestort. Hm. Duitsland is aan de, aan de orde. Het Zelfs is, in Italië ja. schijnt hij nu ook te komen. Dus het wordt een immens imperium. Het is, het is meer dan commercie, hè. het is bijna gewoon macht. Nou, dat is het ook. En, maar waar gaat het hem om, denk je? Ja, dat is eh, moeilijk. Ik denk dat het inderdaad alleen om macht gaat. Want wat bezielt iemand van 81 om zo'n immens, zo immens imperium te doen? begrijpt ja. u die vier Staat kinderen heeft. Staatssekretaris Zelst, is een groot voorbeeld voor u. Nee, nee. Goed geantwoord, denk maar ik. Maar in ja. ieder geval, wat gaat dat nu voor ons betekenen? Ja. He, ik ben uh, een fanatieke kijker. Ik zat zonder met mijn uh, vijf kleinzoontjes weer op de bank... om te kijken naar uh, het voetballen uh, om zeven uur. En wat gaat dat nu betekenen? Het eerste jaar nog niets. Maar de komende jaren, dan, het moet op een openbaar net ook te zien zijn... maar dat kan veel later worden. Ja. Dat kan om negen uur komen. Ja. Dat en kan veel ook nog is. Wat zegt u? Veel korter, de samengattingen. Dus waar maak u... je zorgen, Fik. Nou, ik maak mij zorgen, want wat gaat dat nu betekenen? Gaat dat nu betekenen dat hij misschien een bot uit gaat brengen... op een commerciële zender, op SBS, wat genoemd wordt... zodat hij daar dan ook op het openbaar net... op een moeilijk tijdstip kan gooien... maar dat hij toch aan zijn verplichtingen voldaan heeft? Moeten we dan allemaal aan die betaaltelevisie... Ik moet er niet aan denken. Ik ben een voetbalenthousiast... maar ik wil niet de hele dag uh, naar voetballen uh, zitten ja. kijken. Nou, dat is uh, toch wel iets voor de staatssecretaris dan nog even. Uh, uh, voetbal voor iedereen. Ja, uh, Kunt u dat uh, garanderen dat we op de ook in in de komende de decennia? Ja, ik wil een koppeling leggen met een ander onderdeel van mijn portefeuille. Cultuur. Ja. Uh, uh, ik heb daarop bezuinigd... omdat ook een connectie tussen publiek en culturele instellingen... waar de overheid veel subsidie aan gaf, uh, uh, te klein was geworden... Ik zou eigenlijk als boodschap mee willen geven... ook richting uh, de voetbalwereld. Uh, uh, ik snap dat ze zo'n deal willen sluiten... ook in de concurrentie met buitenlandse verenigingen. Maar zorg er wel voor dat je je publiek niet kwijtraakt. Want er staan regelmatig voetbalclubs bij overheden aan te kloppen... omdat ze in de financiële problemen zijn. En uh, het maar kan natuurlijk de... wel zo zijn dat de overheid... als je uh, uh, voor het geld bent gegaan... maar niet voor het uh, maatschappelijk belang... dat die overheden dan zeggen van uh, succes maar ermee. Maar de clubs kunnen zeggen dat publiek dat moet maar lid worden... Van ja, de betaalzender. Dat, dat, dat kan. Er kunnen verschillende keuze gemaakt worden. Ophouden. Maar het kan niet zo zijn dat je straks in de situatie zit... dat de clubs maximaal cashen van een, van een commerciële zender. Wat op zich mag. Hè, niks ja. mis mee. Maar dan moet het niet zo zijn dat je als er dan een keer zwaar weer is... bij de overheid komt aankloppen ja, dan en dan zegt me mag ik de hand ophalen Dat is dan verleden tijd. Ja. Dat doen we dan niet meer. Dat ben ik met u Zijlstra eens. En dat gaat zich nu natuurlijk misschien wellicht voordoen. Want stel dat het weggaat bij de NOS. Het is toch buiten van jammer en dat het dan op een of andere openbare commerciële zender... s'avonds om half tien, tien uur wordt uitgezonden... en dan moet je maar lid zijn van de betaal-TV. Dan kan ja. ik mijn leven nog voorstellen dat de overheid zegt... als er weer nood aan de man is, ja, jullie hebben hiervoor gekozen... jullie hebben voor het miljard gekozen, waarom dan wat anders? Nog even terug in de geschiedenis. Het is uh, immers de tijdmachine. Uh, heb jij het gevoel dat Murdoch in een patroon zit? Dat hij dingen aankoopt, nou, maar ook weer verkoopt? Ik en ik heb wat leren af, we daarvan? De afgelopen dag heb ik dus echt veel van Rupert Murdoch gelezen... En de man heeft ook herhaaldelijk ook langs de randen van de afgrond gescheerd. Financieel bedoel je? Financieel ook. ook. Want het best is het wel eens moeilijk geweest. En ook die hele betaal-TV was in het begin nee. niet zo'n groot succes. Hij heeft hoog ingezet. Hij altijd. heeft hoog ingezet. Hij mocht in het begin niet eens en in de krantenwereld en in de mediawereld zitten. Dat is pas later goed gekomen. Hij heeft zich ook zijn nationaliteit moeten veranderen. Hij is Amerikaan moeten worden om daar aan de bak te komen. Dus de man is natuurlijk een ondernemer. Puur zang, of ze met dan altijd even zuiver zijn geweest. Dat laat ik hier even in het midden. Uniek is een soort of zijn er soort gelijke mensen op de wereld te vinden? Uh, niet in deze mate, denk ik. Ik denk niet. Nou, Berlusconi. Nou, Berlusconi is veel kleiner. Berlusconi vergelijk ik altijd met Julius Caesar. Uh, <laughs> dan, dan, oh, gaan nou echt, dan gaan we echt in de <laughs> tijdmachine die zijn eigen club had. Maar Berlusconi was natuurlijk veel kleiner. Die is ook begonnen als zanger op een cruiseschip. En heeft. Uh, en je moet ergens het, ook, begin, ook een imperium. Opgebouwd, maar toch vooral in Italië. En het schijnt nu ook dat Berlusconi ook problemen heeft... met de toenemende macht van Murdoch in Italië. Ja. Dus ook daar zullen we de komende tijd nog het nodige van horen. Tot slot nog even, 81, hij tekent zomaar voor 13 jaar in Nederland... maar hoe zit het met zijn opvolging? Is er iemand die in zijn voetsporen kan treden? Nou, hij, hij wil het, het, het bedrijf natuurlijk ook splissen... en tussen zijn vier kinderen, nou weet ik niet of zijn vier kinderen... dezelfde mentaliteit hebben en aard hebben als de vader... Maar er zal natuurlijk intussen wel een soort boord gemaakt zijn, die de zaken in goede banen leidt. Maar we zullen er nog veel van horen. En zo sprak jij jouw woorden uit. We gaan nog even naar staatssecretaris Halve Zelstra. Um, want u gaat zo bij ons weg. Heeft u zo'n druk programma vandaag? Uh, ja, uh, ik ga zo afscheid nemen van uh, uh, de ene hoogste ambtenaar op het ministerie van OCW. Uh, en uh, bij uh, goed personeelsbeleid hoort ook dat je netjes met, uh, met de mensen opgaat... Uh, die een andere uitdaging hebben gevonden, dus daar wil ik graag bij zijn. En Verder uh, zal uw agenda helemaal leeggeveegd zijn de komende weken voor de campagne... want die moet nog wel van start gaan he, van die, de VVD. Die, die begint op gang te komen. Ja. Uh, wij hebben 25 augustus het congres waar ons verkiezingsprogramma wordt vastgesteld... en dan begint voor onze campagne echt... Dus veel campagne dingen. Maar ja, als staatssecretaris moet je ook gewoon buitenlandse bewindslieden... en allerlei dat soort zaken uh, gaan natuurlijk gewoon door. Uh, dus het is een beetje dubbel op nu. Maar toch, ik nummer mij, 7 ja. op de verkiezingslijst van de VVD. Ja, ja. dus u zult me regelmatig tegenkomen. En, uh, met liefde in de Kamer? of? Het Beter nog weer op een, uh, op een post ja, zoals dit. Uh, kijk, als mij de vraag wordt voorgelegd... Uh, uh, uh, wil je bewindspersoon worden, dan uh, zal ik daar uh, uh, uh, dus heel diep over nadenken... In functie en van, van ja zeggen. staatssecretaris of misschien wel minister. Ja, maar dat, uh, je weet dat in een volgend kabinet... zullen waarschijnlijk meer partijen, zitten dus uh, minder uh, bewindspersonen per partij. Dus de spoeling is dun. Uh, dus ik ben op de lijst gaan staan. En dan uh, kan het ook zijn dat ik in de Kamer zit. Nou, ik wil er zelf nog de... één prangende vraag stellen. Heeft u al besluiten genomen over de cultuur? Over de, de adviezen van de Raad van Cultuur? Nee, uh, daar worden de beschikkingen afgegeven. Want nou, ik, ik, ik heb begrijp dat die Raad van Cultuur, die de staatssecretaris, informeert dat u dat wel voor 90% overneemt, of de, niet? De, de gouden regel is. Uh, ik heb een commissie, of uh, ja. in dit geval een raad van als cultuur... Voorzitter. van deskundigen aangesteld. Ja. En uh, uh, tenzij zij uh, op basis van onjuiste informatie... of andere uh, gekke ja. dingen doen, neem ik hun advies over. Want als je deskundigen instelt om een oordeel te vellen... dan moet je niet zeggen, nou, leuk deskundig oordeel... maar ik vind iets anders. Want ik heb één advies van daarbij gevolgd. Dat is het advies over het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Ik zou je echt wat hard willen drukken dat te herzien. Want het snelst groeiende museum... Dat nu echt met 16% goedkoper is. ging de subsidiekraan om... daar helemaal dicht? Of Die gaat 16% omlaag? En ik denk dat dat rampzalig ja, is. Maar Zo zijn het talloze mensen. Ja, zo kunnen we er nog wel een paar noemen? een Ik heb een vraagje. Uh, we heb een vraagje. Ik heb een Dank voor uw komst meneer Dag Zelstra en veel uh, sterkte de komende tijd. Ja, Na het nieuws van drie uur onder meer aandacht voor onze dagelijkse opinierubriek. Een appeltje schillen met en met. Vandaag is, uh, uh, vandaag is de appelschiller, theoloog en GroenLinks senator Ruurt Ganzenvoort. En die is ook net aangeschoven. Ruurt, wat zit jou dwars vandaag? Nou, wat mij dwars zit is de bond tegen het vloeken. Maar hen zit ook wat dwars, namelijk reclame over uh, zonnestroom. En uh, daar komt de schepping in voor. En God die spreekt. Dat mag allemaal niet. En dat vind ik een beetje bekrompen. Ja, En jij gaat daarover in debat Zo straks. is het. Dat gaan wij zo dadelijk <laughs> Meemaken. Sorry, ik was er ik was stil van, Jeroen. Ja, na drieën. Mensen kunnen nog steeds uh, reageren via internet. Dit is het dagpunt nu of via Twitter. Hashtag d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 Waarom heb je je schoenen eigenlijk uitgedaan, Ingeborg? Oh, ik heb hele hoge hakken aan en het de pijn. Actueel en persoonlijk. En Die vos voer ik iedere avond omdat ik bang ben dat hij anders mijn konijnen gaat opeten. Twee dingen. Nou is het zo dat u, dat draait vanaf u, bent natuurlijk ongelooflijk enthousiast. Ik heb ook een klein machientje thuis. En als je eraan een zwengeltje draait, dan komt de internationale tevoorschijn. Elke werkdag, s'avonds tussen acht en half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.